1 Uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. Goedemiddag. De druk op Rutte om iets te zeggen over PVV-klachtensite wordt steeds groter. Kredietbeoordelaar Moody's waarschuwt Groot-Brittannië. En gevaar van internet bij jihad wordt onderschat, zegt de AIVD. Vanmiddag vrijwel overal droog. Af en toe zon. 4 graden wordt het in het oosten, 6 graden vlak aan zee bij matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. Ook morgenochtend regent het dan nog. En dan waait het ook nog stevig uit het noordwesten. Morgenmiddag wordt het geleidelijk droger, klaart het soms even op. Ja, de druk op premier Rutte om afstand te nemen van de klachtensite van de PVV over Polen, waar althans iets over te zeggen, neemt nog verder toe. Ambassadeurs van tien Midden- en Oost-Europese landen... vragen de leiders, dus ook premier Rutte afstand te nemen... van wat ze een verwerpelijk initiatief vinden. Politiek redacteur Joost Vellings. Joost, um, ja, um, zal Rutte de druk kunnen weerstaan, Joost? Nou, het wordt wel steeds moeilijker. Kijk, zo'n zo brief van tien ambassadeurs, dat is, dat is heel erg uniek. Dat, dat komt niet vaak voor in Den Haag. Uh, en daarnaast bijvoorbeeld ook vanochtend zijn eigen partijgenoot... Hans van Walen in het Europarlement... neemt ook uh, in, in harde bewoordingen afstand van uh, de website. Noemt het vulgair en misselijkmakend. Nou, ook bij coalitiegenoot CDA uh, is er ongenoegen. Daar zeggen ze van ja, Rutte hoeft die website niet, niet aan te vallen... maar hij is op zijn Minst kunnen uitleggen wat het standpunt van het kabinet is, hoe zij aankijken tegen Polen in Nederland. Uh, ja, Rutte wordt ook, uh, is net bekend geworden, naar het vragenuur geroepen door D66. Dus dan krijgt hij de hele Tweede Kamer tegenover zich. Dus ik denk dat hij niet meer wegkomt met de uitleg die we gisteren nog in het journaal uh, zagen van. Het is niet aan mij om commentaar te leveren op een website hm. van een fractie in de Tweede Kamer. Wat, wat, wat maakt het nou zo moeilijk voor hem om afstand daarvan te nemen? Alleen dat het de gedoogpartner is? Ja, dat speelt zeker een rol. Het is natuurlijk. De, zijn politieke vriend, de PVV. Mm -hmm. En daarnaast Rutte, dat merk je wel vaker in discussies... die denkt heel formeel. Hij denkt, ik heb een regeerakkoord met het CDA... en daarnaast heb ik een gedoogakkoord met PVV en CDA... En alles wat daar niet in staat, daar mogen we het over oneens zijn. Nou, dit valt daaronder. En dat zegt hij ook altijd. Ja, wat Geert Wilders dan roept, daar ga ik verder niet over. Maar ja, goed, heel veel mensen in binnenland... en zeker mensen in het buitenland... die, die, die vinden dat nuanceverschil, dat zien ze niet. Die zien gewoon de PVV als onderdeel van de regering. Goed, ze leveren geen ministers, maar zonder PVV uh, ja. geen kabinet. Maar dus maar als je denken... er gewoon over oneens kunt zijn... dan kun je er ook gewoon zeggen wat je ervan vindt? Ja, dat, dat is, is zeker waar. Maar kennelijk is hij toch bang om Geert Wilders uh, voor, het, uh, voor het hoofd... Stoten. En ik denk dat hij er toch niet aan komt er afstand van te nemen. en hij, Het is een goed evenwichtskunstenaar Rutte, dus ik denk wel dat hij het moet kunnen. Hmm. Oké, okay, we wachten af of hij uh, nog met uitspraken over de brug komt. Joost Vullings, dankjewel. De gemeente Amsterdam neemt donderdag extra veiligheidsmaatregelen... rond de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Manchester United. Volgens de gemeente is er een verhoogde kans op confrontaties... tussen de supportersgroepen van de twee clubs... Voor, tijdens en na het Europa League duel is er een veiligheidsrisicogebied afgekondigd. Binnen dat gebied mag de politie controleren op wapenbezit. Er worden donderdag tussen de 1000 en 2500 supporters zonder kaartje in Amsterdam verwacht. En onder hen zouden ook supporters van de harde kern van Manchester United zijn. Internet, dat is de kraamkamer van de jihad anno 2012. Volgens de AIVD wordt via internet het jihadistische gedachtegoed onder jonge moslims wereldwijd verspreid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 een topje zeg maar, van wat er werkelijk allemaal plaatsvindt. Dat is vergelijkend met een ijsberg. Een stukje wat boven water uitsteekt, dat is zeg maar wat je met zoekmachines kan zoeken. Daaronder zit een heel uh, groot internet wat 500 keer groter is dan het zichtbare deel. Er zitten allerlei verborgen webfora. Daar zijn jihadisten met name actief. En die uh, verspreiden daar hun gedachtengoed, maar die proberen ook gewoon nieuwe zieltjes te winnen. Hm. En dat is natuurlijk ontzettend lastig voor inlichtingdiensten om daar gewoon een uh, nou ja, goed kijkje op te houden. En, en hoe gevaarlijk is dat, uh, dat internet? Wat gebeurt er allemaal? Nou, Je moet je voorstellen, vroeger als een, een extremistische moslim wilde deelnemen aan de strijd, dan moest hij reizen naar een land als Afghanistan, daar getraind te worden in hoe hij met wapens moet omgaan, hoe hij een bom moest bouwen, en dan ging hij weer terug om mogelijk een aanslag te plegen. Dat is allemaal niet meer, niet meer nodig, want je kan gewoon informatie van hoe, hoe je een aanslag moet voorbereiden, je tactiek, je strategie, uh, uh, hoe je een bom maakt, dat kan je allemaal uh, op dit soort webfora vinden. Dus ja, dat, dat, dat maakt het ook veel lastiger om dit soort extremistische moslims in kaart te brengen. Ja, en de de AIVD heeft dat nu in kaart gebracht, dat, dat, dat gevaar volgens de AIVD. Wat, wat, wat moet hier volgens de dienst mee gebeuren? Uh, ze willen met name een soort waarschuwing geven. De AIVD zegt van die ontwikkeling die je de laatste paar jaar ziet op internet, de rol die internet speelt voor radicaliserende moslims, die wordt onderschat die wordt onderschat door media, maar ook door politici, ook door wetenschappers. Er moet veel meer aandacht voorkomen dat uh, de, zeg maar, het recruteren van jihadisten, uh, het radicaliseren van jihadisten, dat zich afspeelt in een verborgen hoekje zeg maar, van internet. Zoals je ook bijvoorbeeld hebt gezien dat uh, pedoseksuelen hoekjes en gekrochten van internet hebben gevonden om uh, daar hun materiaal te uit te wisselen en ideeën uit te wisselen. Zo zijn ook de jihadisten in die gegrochten van het internet verdwenen. Dat gaat over die tor-netwerken Ja, en, en uh, jihadisten maken we van datzelfde soort strategieën gewoon gebruiken. Ze zijn slimmer geworden. Uh, de websites zien er professioneeler uit, maar ze zijn met name ook veel slimmer geworden in uh, de veiligheid, het afschermen, het encrypten van informatie, waardoor het voor inlichtingdiensten moeilijker wordt om dit soort bewegingen gewoon goed te volgen. Robert Bas was dat, Dankjewel. College Bescherming Persoonsgegevens wil internetbedrijven kunnen beboeten... als de beveiliging van klantgegevens niet in orde is. Het CBP is verantwoordelijk voor het toezicht op een deel van het bedrijfsleven op internet. Als een bedrijf de beveiliging niet goed heeft geregeld... dan kan het college nu alleen een dwangsom opleggen. Dat maakt geen indruk, zegt het CBP. Een boete wel. En dat is hard nodig, zegt voorzitter Koonstam. Uiteindelijk is de beveiliging van Databases door bedrijven vaak het sluitstuk van de aangelegenheid. Iedereen is bezig om het mooie na te streven en heeft daar persoonsgegevens voor nodig. Maar dat je ze ook moet beveiligen is over het algemeen het sluitstuk. Deze week werd bekend dat bedrijven als KPN en Creation Point waren gehackt en daarbij kwamen adressenbestanden op straat te liggen. Syrische regeringstroepen hebben opnieuw het vuur geopend op de stad Homs. Volgens de Syrische oppositie zijn het de zwaarste beschietingen in dagen. Ons ligt al meer dan een week onder vuur van troepen van president Assad... die proberen delen van de stad die zijn ingenomen door oppositiestrijders te heroveren. Bij de beschietingen zouden sinds zaterdag honderden doden zijn gevallen. Volgens de hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Pili, heeft het gebrek aan daadkracht van de VN-veiligheidsraad... de Syrische regering aangespoord om deze grootscheepse aanval te openen. Dit is het NOS Journaal, het door Alt Megens. Een opmerkelijke serie ontploffingen in de Thaise hoofdstad Bangkok. Daarbij zou één man zwaar gewond zijn geraakt. Een bom die hij bij zich had ontplofte. De man had kort daarvoor een explosief naar een taxi gegooid. Drie inzittenden en de chauffeur van die taxi kwamen met een schrik vrij. Vervolgens sloeg die man op de vlucht, maar toen de politie in de buurt kwam... wilde hij een tweede explosief gooien. Dat ging mis en toen ontplofte die bom en verloor de man beide benen. Over zijn motief is nog niets bekend. Correspondent Michel Maas. Ze weten alleen dat hij een Iraniër is en die een huis huurde daar in de buurt. En de politie is nu jachtend maken op nog twee andere mensen uit Iran. Vorige maand is er een waarschuwing geweest... dat er een terreurdreiging zou zijn voor Bangkok... En er wordt natuurlijk meteen een verband gelegd tussen deze bommen en die waarschuwing die er toen is uitgevaardigd. Alleen die waarschuwing die is tien dagen geleden weer ingetrokken en werd gezegd alles is in orde, alles is onder controle, er is niks aan de hand. Maar het is wel zo uh, serieus dat de hoogste politiechef van Thailand, die op reis was in het land... dat hij meteen spoorslags naar Bangkok is teruggekomen... om hier de leiding over te nemen over deze zaak. Dus het wordt wel heel serieus genomen. Michel Maas, later werd bekend dat vanochtend in Bangkok... een derde explosief is afgegaan. Dat gebeurde vermoedelijk in het huis van de man. Het gebied waarin de ontploffingen zich voordeden is afgezet. De politie heeft omwonenden aangeraden voorlopig niet de straat op te gaan. Dan naar Groot-Brittannië, want kredietbeoordelaar Moody's... heeft dat land een waarschuwing gegeven. Eh, Groot-Brittannië heeft nu nog de felbegeerde hoogste waardering, AAA. Dat betekent dat Britse staatsobligaties... als de allerveiligste worden beschouwd. Maar Moody's zegt dat het land die status de komende tijd... wel eens zou kunnen kwijtraken. Dat is voor het eerst dat zo'n waarschuwing komt. Hieke Jippes, eh, voormalig correspondent in Groot-Brittannië. Hieke, hoe is die waarschuwing aangekomen? Nou, toch wel uh, hard, want de Britten waren enigszins zelfgenoegzaam geworden... door het feit dat bijvoorbeeld een andere credit rating agency, Standard Poor... vorige maand uh, aan Engeland voorbij was gegaan... en bijvoorbeeld Frankrijk wel uh, een, een waarschuwing had gegeven. Nu komt er dus van uh, Moody's deze waarschuwing... die in feite betekent dat er een 30% kans is op uh, een afwaardering uh, binnen een jaar... Um, uh, uh, doet pijn en is volgens de minister van Financiën George Osborne... Um, een reality check, dus een, met de neus op de feiten drukken. Even opgeschrikt daar. Uh, en, en Labour, wat vinden die ervan? Labour, uh, kijk, Osborne zegt... Uh, die reality check bestaat eruit dat we nu allemaal beseffen dat er maar één komt. Koers is de koers waar deze regering op zit, bezuinigen, bezuinigen en zo snel mogelijk de enorme schuldenlast terugbetalen. Labour stelt daar tegenover, totaal fout, hele eurozone maakt die fout, je moet niet bezuinigen in een crisis. Dit is precies wat er gebeurde in de jaren dertig en niemand kijkt daarmee naar. Als je niet inzet op groei en dus verder investeert en verdere schulden maakt om de economie weer te laten groeien, dan raak je op den duur totaal in het slop en dan heb je een wereldwijde depressie. Het is ook een beetje schrikken voor die Britten misschien, want tot nu toe keken ze uh, ja, een beetje op afstand naar de problemen in de eurolanden, de, de Europese schuldencrisis, dat was vooral iets van, uh, aan de overkant van, uh, van de zee, van het kanaal, uh, waar ze zelf niet onderleden. Maar nu blijkt wel even anders, zou je denken? Nou ja, um, ik moet zeggen dat Cameron wel steeds gezegd heeft, denk erom dat een heel groot gedeelte van onze handel... Uh, met de eurozone is. En dat als het dus fout gaat in de eurozone... dat, het bij ons, dat wij daar de impact ook van zullen merken. Maar de Britten kunnen enige uh, comfort uh, uh, halen uit het feit... dat Moody's ook zegt uh, dat de Britse economie uh, uh, een grote en diverse economie is. Dat die hoogst concurrerend is. Dat, die, dat er een uitzonderlijk flexibele arbeidsmarkt is. En dat de bankensector met kop en schouders uitsteekt... bovendien met het eurogebied. Dus um, elk nadeel heeft zijn voordeel, zou ik maar zeggen. <laughs> ja, maar geen tweede Griekenland. Zeker geen tweede Griekenland. Nee, daar zijn we nog ver vanaf. Okay. Hieke Jeppers, dankjewel. De Nederlandse marinier is tijdens een training in Noorwegen zwaar gewond geraakt. De man kwam klem te zitten tussen twee rupsvoertuigen. Volgens het ministerie van Defensie is zijn toestand stabiel. Het ongeluk gebeurde gisteren, vlakbij de skipiste van Harstad in het noorden van Noorwegen. Daar wordt door het Korps Mariniers een koud-weertraining gehouden. Bij een kettingbotsing in Duitsland tussen Keulen en Düsseldorf... is een dode gevallen en zijn verscheidene mensen gewond geraakt. Bij de botsing waren vannacht zeven vrachtwagens... en vijftien personenauto's betrokken. Onbekenden hadden in de viaduct plastic buizen in brand gestoken. Daardoor konden de automobilisten niets meer zien. 12 over 1 is het. U krijgt nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De druk op premier Rutte om afstand te nemen van de klachtensite van de PVV over Polen neemt verder toe. De ambassadeurs van 10 Midden- en Oost-Europese landen vragen de politiek om afstand te nemen van het initiatief. Groot-Brittannië is opgeschrikt door een waarschuwing van kredietboordelaar Moeris. We hoorden het net van Hieke Jippers. Het land zou de triple-E-status wel eens kunnen verliezen. En het gevaar van internet bij de jihad wordt onderschat, zegt de AIVD. De dienst waarschuwt politici en wetenschappers de impact van internet zeer serieus te nemen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de NCRV weer en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1. NCRV -E. Lunch Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij lunch. In de werklunch gaan we vandaag naar de sportschool. Werkgevers eisen steeds vaker dat het personeel er een gezonde leefstijl op nahoudt. De gang naar de sportschool wordt dan ook erg aangemoedigd. En het personeel ziet er ook wel de lol van in. Zoals deze me de medewerker van de RET, de RET, het openbaar vervoerbedrijf in Rotterdam. Normaal had je een vroege dienst gehad en dan kom je om twee uur thuis en dan ga je op de bank leggen tot vier uur. En nu denk ik, uh, uh, nou we komen op, we gaan even naar de sportschool. En dan sta je anderhalf tot twee uur in de sportschool. En dat is altijd beter dan twee uur op de bank leggen. Straks meer en dan ook een gesprek met een onderzoeker van TNO en een bedrijfsarts over de vraag hoe zinvol het is om van het personeel te eisen dat het veel beweegt en gezond eet. En na half twee Stam.nl, vandaag praten we over de problemen op het spoor en hoe we die structureel kunnen oplossen. In de Kamer wordt vanmiddag gedebatteerd over rondjes om de kerk, de verhouding NS en ProRail en over bevroren wissels. Is de maat vol of zijn minder rigoureuze stappen nodig? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800 1101. 0800 1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En twitteren: hashtag Standpunt. De stemming van vandaag is: NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Dit is Radio 1, de werklunch. Er is onrust onder kappers, stukadoors, schilders en fietsenmakers. Ze werken nu nog in het gunstige belastingtarief van 6%. Maar als dan staatssecretaris Wekers van Financiën ligt... dan gaan die beroepsgroepen naar het 19%-tarief. Dan staat te lezen zijn fiscale agenda... waarin hij aangeeft hoe het belastingstelsel eruit moet gaan zien. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het voorstel van de tariefverandering. En ik heb nu Frank Rohof aan de lijn, het algemeen directeur van FOSAG-NOAA, de branchevereniging voor de onderhouds- en afbouwsectoren, schilders en stukadoors. Frank Rohof, goedemiddag. Goedemiddag. Krijgt u veel verontruste schilders, stukadoors en glaszetters aan de lijn? In toenemende mate, want het gaat natuurlijk ook al ergens om. De bedrijfstakken worden op dit moment eh, enorm geraakt door economische crisis. Het aantal de hoeveelheid werk valt uh, terug, de werkgelegenheid valt terug. En als je dan ook nog eens een keer geconfronteerd zou worden met een extra verhoging van de btw... dan heeft dat weer et, in aanzienlijke gevolgen voor de werkgelegenheid in de bedrijfstakken, een uh, onderhoud, en stukje en afbouw. En daar maken leden zich heel erg bezorgd over. Voor de beroepsgroep uh, die u vertegenwoordigt, uh, maar ook voor fietsenmakers en voor kappers... is ooit een uitzondering gemaakt door ze in dat lagere btw-tarief uh, BTW te laten vallen, daaronder. Waarom was ja. dat destijds nodig? Dat was destijds nodig, omdat de overheid toen ook al vond dat het zwart werk moest worden teruggedrongen. En bovendien wilde men ook werkgelegenheid creëren in deze arbeidsintensieve sectoren. Dus in sectoren waar, waar heel veel arbeid wordt, wordt verricht. En toen heeft men in 2000 heeft men besloten om een experiment laag btw-tarief te gaan starten. Dat is in 2003 uh, is daar in de Tweede Kamer ook over gesproken. En in 2009 is dat met unanieme steun van de gehele Kamer is dat ook uh, permanent gemaakt. Dus dat zijn twee experiment... vragen relevant. Uh, u zegt het gaat om uh, het zwart werken tegengaan ja. en om het creëren van banen. Is ja. beide uitgekomen? Dat beide is uitgekomen. In 2005 heeft een onderzoek van het Economisch instituut Bouwnijverheid aangegeven... dat er 2500 nieuwe banen zijn ontstaan in de sectoren schilderen en stucadoren. Vervolgens hebben wij ook nog onlangs onderzoek laten verrichten naar uh, de werkgelegenheidseffecten als het btw-tarief nu zou stijgen van 6 naar 19 procent. En dan gaan we weer over 5000 banen praten die komen te vervallen. Ja, maar dat, de, de, de, zwart werk, hoe zit het daarmee? En zwart werk, daar is ook onlangs een onderzoek over verschenen. En men verwacht dat tenminste 30 procent toename zal zijn van zwart werk als het btw-tarief zal stijgen van 6 naar 19 procent. Uh, die beroepen zijn in het lage btw-tarief gekomen, uh, ondanks EU-regels. Want hoe, hoe zit dat precies? Want de EU die roept ook het een en ander erover. Nou, er was, oorspronkelijk was er sprake van eh, dat het eh, niet toegestaan zou zijn eh, op basis van de wetgeving in de Europese Unie. Daar is toen binnen de Europese Unie hebben we daar ook een hele lobby voor gevoerd. En toen is er een, mo een mogelijkheid gecreëerd dat nationale lidstaten eh, zeg maar, uitzonderingen mogen creëren. En vandaar dus dat we ook in 2009 een permanente status konden krijgen voor dat laag BTW-tarief verschil een stukken door. De staatssecretaris schrijft in zijn fiscale agenda dat het steeds moeilijker uitlegbaar wordt waarom de ene dienst tegen 6% belast wordt en de andere dienst tegen 19%. De Tweede Kamer heeft in 2009 heel duidelijk met unanieme steun een uh, motie aangenomen of een standpunt ingenomen met unanieme steun van de gehele Kamer waarbij ze hebben gezegd van wij zien de toegevoegde waarde voor deze sectoren om daar een laag btw tarief voor te, voor te creëren. Het gaat ook echt om arbeidsintensieve dus arbeid sectoren, dus dat ook aan de onderkant van zeg maar, dat hele loongebouw daar ook arbeid wordt gecreëerd. En ik zou niet inzien waarom zeg maar, in 2009 de Tweede Kamer en ook de huidige minister wel een voorstander was van het laag btw-tarief. En waarom dat op dit moment niet meer zou gelden. Maar meneer Rolhoff, waarom een fietsenmaker wel onder het lage tarief en een garagebedrijf niet? Omdat er sprake is geweest van arbeidsintensieve sectoren, daar hebben ze in 2000 is daar heel goed naar gekeken van welke sectoren zouden zich het meest in aanmerking komen voor het experiment. Um, en nogmaals, op het moment dat we nu zouden zeggen... en dan heb ik het even over de sectoren schilderen en stucatoren... als we nu zouden zeggen van we gaan nog eens een keer dat laag btw-tarief afschaffen... dan heeft dat heel nadelige gevolgen voor de werkgelegenheid. Het zwartwerk neemt alleen maar toe en het brengt de ja, bedrijfsdag onevenledige schade toe. De staatssecretaris schrijft overigens dat hij ervan overtuigd is... dat de werkgelegenheidseffecten uh, niet zijn aangetoond. Dus u zult nog een lange discussie moeten gaan voeren. Uh, feit is dat uh, dit het voornemen is. En ik wil u hartelijk danken dat u daarover kwam praten. van algemeen directeur van de FOSAG NOA, de branchevereniging van onderhouds- en afbouwsectoren. Dank. Aandacht voor de persoonlijke leefstijl van werknemers. Daar gaan we het over hebben. Die lijkt in de laatste tijd toe te nemen. Is overgewicht een rook- of een drankprobleem een privé-aangelegenheid? 40% van de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf vindt van niet. Werknemers met een ongezonde levensstijl zouden zelfs ontslagen moeten kunnen worden. Werkgeversorganisaties en vakbonden zien daarvoor alsnog niets in... maar het taboe wordt wel langzaam doorbroken. Ik heb Vincent Hildebrand aan de lijn... onderzoeker van het expertisecentrum Lifestyle van TNO. Vincent Hildebrand, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het gesteld met de leefstijl van werknemers in algemene zin? Ja, eigenlijk niet zo best. Als we kijken naar de diverse leefstijlfactoren... dan zie je dat ruim een derde toch niet genoeg beweegt... dat er ruim een kwart rookt en bijna de helft overgewicht heeft... En misschien nog wel erger is dat, je, dat we ook geen duidelijk positieve trend daarin uh, zien. Als we bijvoorbeeld naar bewegen kijken, dan uh, was er in het afgelopen decennium eerst wel een positieve trend. Maar die lijkt zich de laatste jaren toch niet meer door te zetten. Ondanks eigenlijk alle aandacht voor leefstijl en vooral voor bewegen op het werk. Betekent deze optelsom van slechte cijfers ook een hoog verzuim? Um, ja, het is inderdaad zo. TNO heeft in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan... naar de relatie tussen met name bewegen en verzuim. Waar eigenlijk toch consequent uit naar voren komt... dat werknemers die voldoende bewegen... minder verzuimen en sneller herstellen. Uh, belangrijk daarbij is wel dat je zo'n gunstig effect op verzuim... eigenlijk alleen vindt bij mensen... die aan de norm voor intensief bewegen voldoen. En daar voldoe je aan als je driemaal per week... tenminste twintig minuten intensief beweegt... En uh, recent en, we sorry, nog... ja. Intensief bewegen, wat betekent dat? Naar het station lopen is dat intensief bewegen? En nou, dan moet je wel echt gaan hard gaan rollen. Dus in het algemeen uh, betekent dat sporten. En uh, we hebben ondanks nog berekend dat als alle werknemers in Nederland aan die norm zouden voldoen, uh, dus zouden gaan sporten, drie maal per week, twintig minuten, dan zou dat op jaarbasis een besparing aan verzuimkosten van toch uh, bijna een miljard euro opleveren. Dus dat is echt wel substantieel. Jarenlang was het een taboe uh, dat een werkgever zich bemoeide... met de gezondheid van werknemers. Hoe, ziet, hoe is dat nu op dit moment? Nou, dat is wel grappig. Inderdaad, uh, tien jaar geleden... dan was het eigenlijk ondenkbaar dat een werkgever uh, iets zou roepen... over de gezonde leefstijl van zijn personeel. En wat dat betreft zie je daar toch wel dat de panelen aan het schuiven zijn... en dat uh, uh, ja, er steeds meer discussie komt... of ook een, een werkgever daar niet een rol in kan spelen... En ik denk dat dat ook wel correct is, omdat dit typisch iets is wat een win-win situatie is. Hè. Een gezonde leefstijl is voor de werkgever van belang om uh, uh, ja, inzetbare werknemers te hebben en kosten te besparen. Maar voor de werknemer ook van belang, omdat een gezonde leefstijl nou eenmaal veel minder gezondheidsrisico's en, en een betere kwaliteit op. van leven geeft. De werkgever draaien op voor de kosten, dus wie betaalt bepaalt? Nou ja, de, de werkgevers draaien op voor de kosten, dat is natuurlijk een beetje de, de vraag. Kijk, uiteindelijk is ongeveer 95% van de werknemers is niet ziek, verzuimt niet. En um, die, uh, die 95% die zorgen dan toch uh, voor uh, goed inzetbaar personeel. Oké, okay, goed. Vincent Hildebrand van het TNO Lifestyle Expertise Centrum, hartelijk dank. Graag gedaan. Werkgevers uh, staan te trappelen om in te grijpen in de leefstijl van werknemers. Maar dat lijkt vooralsnog geen haalbare kaart. Wat kan er wel? Bij aan tafel een bedrijfsarts. die uh, ja, dagelijks balanceert tussen de geheimhoudingsplicht naar de werknemer toe. aan de ene kant en de behoefte van informatie naar de werkgever. aan de andere kant. Juan uh, Bouwmans. Juan, dan spreek je het uit. Bouwmans van de arbo unie welkom. Dank je. Welke rol speelt die discussie in uw werk? Nou, het is wel een discussie die uh, best vaak uh, plaatsvindt werkgevers willen toch, hebben toch de neiging meer te weten en te willen weten... en hun medewerkers uh, aan te kunnen spreken op hun functioneren. En daar is op zich, denk ik, niks mis mee dat ze dat willen. Dat beeld wat we net geschetst hebben door Vincent Helder, uh, Hildebrand... een derde beweegt te weinig, een kwart rookt, overgewicht... is dat een beeld dat u herkent? Ja, dat zie ik in mijn, uh, in mijn spreekkamer ook zo, ja. Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit? Voor, voor mij als bedrijfsarts. ja. Ja, ik zie ongeveer, denk ik, de helft van de dag uh, cliënten. Ongeveer tien, denk ik. Verder heb je veel overleg met uh, werkgevers, ondernemingsraad. die dus geeft voorlichting. Heel divers. Ja. En uh, in het contact met, met cliënten, uh, u ziet die mensen tegenover u staan. Als u dan die dingen ziet uh, overgewicht, uh, ongezond leefgedrag, wat zegt u dan? Ja, je spreekt ze daar wel op aan. Want het gaat natuurlijk over hun gezondheid maar ook over hun functioneren, over hun werk. En nou, dat is natuurlijk een interessant spanningsveld. En daar mag je ze best op aanspreken. Maar dat lijkt me best lastig. Hoezo? Want, nou ja, u bent geen dominee. Ik, ik kan me voorstellen dat u ook een beetje schippert tussen, tussen... wat zeg je wel, wat zeg je niet tegen iemand. Nou, in je contact wat je als arts met jouw medewerker, patiënt, hebt... mag je dat natuurlijk best zeggen. Het is dus, denk ik... Uh, je moet meer kijken van wat je tegen de werkgever zegt. Daar zit het spanningsveld. Maar je maar... kunt natuurlijk heel eerlijk zeggen van... jouw klachten hebben voor een groot gedeelte te maken... met jouw ongezonde leefstijl. Ja, zeker. Maar dat, dat is dan nog een feitelijke constatering. Maar gaat u dan ook verder? en dan zegt u dan ook van... meneer en mevrouw, u zou er goed aan doen ja. om uw leefgedachte ja. te veranderen? Levensstijl? Ja. Ik vind dat als je ze daarmee confronteert... dan moet je ze ook adviseren hoe ze daar beter mee om kunnen gaan. En dan is inderdaad de vervolgstap, en dat is een hele belangrijke... wat doe je richting werkgever? Wat zegt u wel en wat zegt u niet? Eigenlijk is dat de werknemer die dat bepaalt, die, die geeft naar de grenzen aan. En vanzelfsprekend hebben wij ons medisch beroepsgeheim en gaan wij geen medische zaken met de werkgever bespreken. Maar spreken we meer over functioneren, beperkingen, mogelijkheden, oplossingen, maar niet over de medische achtergrond daarvan. Vorige week stelde Connection uh, voor om werknemers met een ongezonde leefstijl te ontslaan. Uh, en 40% van de werkgevers in midden- en kleinbedrijf deelt die mening. Als die vraag nou bij u zou komen, maakt u die selectie dan? Nee, natuurlijk niet. Nee, het is nogal een bouwte uitspraak, uh, vind ik, die je niet zomaar kunt doen. En ja, die ook de deur dichtgooit. En dat is heel erg jammer, want het, nogmaals, het is uh, heel normaal om met jou werknemers in gesprek te gaan over hun functioneren... en als ze minder goed functioneren als gevolg van een ongezonde levensstijl... perfect of prima om ze daarmee te confronteren. Maar als jouw eerste zin is van als je het niet goed doet, dan ontslaak je... Dat gooit de deur dicht. Dat is niet goed. Dat is dus wat het vervoersbedrijf Connection wil. Een gezonde levensstijl afstraffen. Uh, ongezonde levensstijl uh, afstraffen. Uh, aan de andere kant probeert het Rotterdamse vervoerbedrijf uh, RET... de werknemers juist te stimuleren om gezond te leven. Van gezonde maaltijden uit de muur tot uurtjes zweten in de sportschool. Zo zag verslaggever uh, Ingrid Koning vanochtend. En inmiddels al heel fanatiek is metrobestuurder Ineke Hollander. Gaat het goed? Ja hoor, prima. En hoe vaak per week doet hij dit nu? Uh, twee keer in de week. En merkt u nu een verschil aan uw conditie? Ja, dat merk ik wel. Zeker als je een zittend beroep hebt, zoals ik. Ik zit natuurlijk de hele dag. Het enige wat ik beweeg is mijn hand. Dus uh, dan is het af en toe lekker om twee keer in de week je eigen uit te leven in de sportschool. En wat gaat hierna gebeuren? Daarna ga ik naar de loopband. En iemand die al op de loopband staat is Wilma Veld, management assistant. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. U sport ook met korting, uh, omdat u werkt bij de RET... Sprong u gelijk te springen om te gaan toen dit aanbod werd gepresenteerd? Nou, niet gelijk. Ik, heb, uh, ik ben een jaar later ben ik lid geworden. Sinds 2009. En uh, ja, het bevalt prima. In deze fitnessruimte staat ook uh, hoofd PNL Kees Ridder. En u staat heel tevreden naar de dames te kijken. Dat klopt, inderdaad. We zijn ook heel tevreden daarover. We zijn ook blij uh, dat we dit kunnen aanbieden aan de medewerkers. En dat ruim 500 collega's gebruik maken van de mogelijkheid om te sporten bij fit for free En waarom zijn jullie dit begonnen en wanneer? Uh, we zijn in 2008 begonnen met dit initiatief. Uh, dat heeft te maken met het feit dat wij uh, ruim 1900 medewerkers uh, van ons bedrijf hebben een zittend beroep. Uh, op de bus, de tram of de metro. Uh, en dat wij vonden dat uh, mensen in ieder geval uh, de kans moeten krijgen om te sporten. Omdat het zittende beroepen zijn, weinig beweging uh, hebben. Jullie stimuleren dus het sporten. Doen jullie nog meer om het bewegen te stimuleren? Ja, dat doen wij. Uh, wat wij uh, naast uh, zeg maar, uh, de samenwerking met een sportcentrum uh, uh, doen. Is. Uh, nou ja, mensen, mensen erop attenderen dat gezond leven. een gezonde levensstijl natuurlijk heel belangrijk is. Dat doen we onder meer door uh, te bekijken of we mensen ook beter uh, en gezondere voeding kunnen aanbieden. Dat klinkt gek, maar ik ben er zelf een keer. Uh, meegegaan uh, met collega's van de afdeling veiligheid. En toen viel het mij s'avonds op dat de mensen uh, zeg maar over het algemeen fastfood eten. Dat is over het algemeen niet gezond en uh, wij starten binnenkort met een pilot uh, om te kijken of wij in samenwerking met een bedrijf wat gezonde voeding aan kan bieden uh, op eindpunten van ons uh, zeg maar automaten te kunnen worden geplaatst om daar uh, gezonde voeding in uh, te zetten. Is het nou ook zo dat als deze medewerkers uh, meer sporten dat ze ook zeg maar, vitaler naar hun werk gaan? Wij gaan er vanuit van wel. En dat zien we ook wel terug, uh, denken wij, in de verzuimcijfers. Uh, de, zeker de afgelopen jaren is het verzuimcijfer echt uh, aanzienlijk teruggelopen. En dat ligt uh, zeker over 2011 op uh, 6 procent. En daar zijn we in ieder geval heel trots op. Nou, daar wil ik dan gelijk natuurlijk even vragen aan uh, Ineke. Ben je nou ook minder ziek nu je vaker sport?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 Kijk, het gaat erom dat mensen niet alleen vandaag... maar ook in de toekomst duurzaam inzetbaar zijn. En dan, hoe gezonder ze zijn, hoe gezonder ze leven, hoe beter dat is. En dat is denk ik, eh, zoals de man van TNO... ook als zei, een win-win situatie voor werknemer en werkgever. Dus als je daar als werkgever in kunt faciliteren... zou ik dat zeker doen. lijkt een direct verband tussen levensstijl en ziekteverzuim. Welke andere factoren spelen ook nog een rol? Straat een uitval. Ja... Heel divers natuurlijk. Denk aan ongelukken. Denk aan een ziekte zonder duidelijke oorzaak. Erfelijkheid, de maatschappelijke ontwikkelingen, crisis. Heel divers. En nu in tijden van crisis, waarin het economisch allemaal een beetje minder goed gaat... is het ziekteverzuim dan ook hoger? Dat, dat wisselt. In sommige takken zie je dat wel. Dat mensen daarmee moeite mee hebben. Andere takken zie je juist dat mensen denken... Ja, ik moet nu aan de slag blijven... Uh, anders val ik negatief op of ze zijn bang dat het anders consequenties kan hebben. Dus je ziet eigenlijk beide. Wat, wat, wat heeft dat uh, voor gevolgen voor uw werk? Maakt deze tijd uw werk leuker, uitdagender, anders? Wel pittiger. Uh, In welk opzicht? Je ziet meer mensen die verzuimen met psychische klachten. Mensen met zorgen, last hebben van veel onzekerheid... Uh, die trend zie je de laatste jaren, vind ik, uh, heel duidelijk. Dus het wordt wel pittiger, maar ook uitdagender. Het is, uh, het is nog steeds leuk werk. Waar komen die, uh, die psychische klachten vandaan? Is, waar is dat een teken van? Onrust, onzekerheid. Met name over uh, of ze wel hun werk kunnen blijven houden. Ze zijn minder mobiel in deze tijd. Ga je naar een ander, dan loop je meer risico... als het niet goed gaat om daar weg te moeten... Dat zijn dingen die je tegenkomt. Goed, de hele discussie over hoe je omgaat met de levensstijl van werknemers... die, die is niet afgelopen, die is waarschijnlijk pas nog maar net begonnen. Bedrijfsarts Juan Bouwmans van de Arbo-Unie, hartelijk dank. En uh, nog een prettige werkweek, dank u wel. Dank je. We zijn zometeen terug met Stand.nl. De stelling van vandaag is... Um, NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Dat is zo meteen. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Internet heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld... tot een kraamkamer voor jihadisten. Dat zegt de AIVD. Extremistische organisaties gebruiken volgens de AIVD het internet... steeds vaker om hun goed te verspreiden... en extremistische moslims te werven. Het gevaar wordt volgens de inlichtingendienst... door vooral politici, wetenschappers en mensen in de media onderschat. Het College Bescherming Persoonsgegevens... wil internetbedrijven kunnen beboeten... als de beveiliging van klantgegevens niet op orde is. Als een bedrijf de beveiliging niet goed heeft geregeld... Dan kan het college nu alleen een dwangsom opleggen. Dat maakt geen indruk, zegt het CBP. Een boete wel. Tien landen uit Midden- en Oost-Europa vragen Nederland afstand te nemen... van de klachtensite van de PVV over Oost- en Midden-Europeanen. In een open brief roepen de ambassadeurs van de landen de samenleving... en de politieke leiders onder wie premier Rutte op zich te distancieren... van wat ze noemen een verwerpelijk initiatief. En de gemeente Amsterdam neemt donderdag extra veiligheidsmaatregelen... rond de voetbalwedstrijd Ajax-Manchester United. Volgens de gemeente is er een verhoogde kans op confrontaties... tussen de supportersgroepen van de twee clubs. Zijn de hoofdpunten van het nieuws? AWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, 7 kilometer. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Voor Pernis, 2 kilometer na een aanrijding. Twee rijstroken zijn daar dicht. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.NL. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.NL. Duizenden reizigers zijn het afgelopen weekend gestrand op ijskoude stations. Het zieligste verhaal was misschien wel van de elfjarige Livius. Ik vind het niet leuk, maar ik heb het er wel voor over om mijn moeder te zien. Maar ik vind het nu. Ik, ik, ja, ik zit hier al vier uur en het is echt niet leuk. Het spoor bleek voor de zoveelste keer niet winterbestendig. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer daarover. De VVD eist het vertrek van de top van NS en ProRail. CDA ziet wel wat in rondjes om de kerk. SP gaat nog verder en wil de splitsing van NS en ProRail ongedaan wordt gemaakt. Want voor die splitsing in de jaren negentig was het ondenkbaar dat een paar bevroren wissels de hele dienstregeling platlegden. Toen kon de machinist nog gewoon met een gasbrandertje het spoor op. Is dat een goed idee of is het veel te rigoureus? Ik praat erover met Farshad Bashir, Tweede Kamer voor de SP. Meneer Bashir, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of nee. Vroeger was alles beter? Ja. De NS moet een staatsbedrijf worden? Uh, ja. De minister is ontspoord? Ja. U kunt thuis meepraten over de stelling NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Met u daarmee eens of oneens sms het naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl en voor de twitterhuis hashtag Voor shat, Bajir, de stelling NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Ja, zegt u dan, denk ik. Jazeker, ja. Want uh, u had het net zelf erover. De machinisten mogen nu na de splitsing uh, helemaal niet uh, met hun handen aan het spoor zitten, want het is gesplitst. En uh, waar vroeger duidelijk was uh, wie verantwoordelijk is uh, bij calamiteiten, zien we toch nu twee partijen die uh, steeds naar elkaar wijzen en uh, de ander de schuld geven. En dan zie je zeg maar dat uh, vroeger toch allemaal duidelijker was van, uh, dat er één bedrijf was die voor alles verantwoordelijk was en alles kon doen, ook aan de basis. En nu zijn er mensen aan de top die over alles en nog wat moeten besluiten. En de middenlaag natuurlijk die er over besluiten gaat. En uh, aan de basis kunnen geen besluiten meer genomen worden. En daarom zeg ik van laten we NS en ProRail weer samenvoegen. Ja, dat is stap 1 dan wat u betreft. En toen vroeg ik u vervolgens moet de NS weer een staatsbedrijf worden, net als vroeger. En toen zei u ook volmondig ja. Jazeker, ja. Want uh, de NS is eigenlijk nu al voor 100% eigendom van de uh, Nederlandse staat. De Nederlandse staat heeft de aandelen van de NS. En op het moment zeg maar, dat we NS en ProRail weer samenvoegen... kunnen we dat ook wat mij betreft zo houden. Ik, ik ben wel voorstander van om de verzelfstandiging deels terug te draaien. Want op dit moment zie je dat de NS van alles en nog wat kan doen... zonder dat de politiek daar... Uh, iets over kan zeggen. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de toiletten in het trein... die afgeschaft zijn. En wij vonden dat die toiletten weer terug moesten komen. En daar moest heel veel over gedebatteerd worden... voordat uh, dat uiteindelijk gerealiseerd kon worden. Ja, dat ging over stoptreinen, toch? Alleen uh, in de stoptreinen wilden ze die toiletten eruit halen. Klopt, ja. Uh, maar even dus over die, de DnS de, de in dat scenario. DnS als uh, staatsbedrijf. Dat is toch strijdig met Europese regels. Uh, nee, dat klopt niet helemaal. Want we zien, zeg maar, dat in Europa... Uh, er zijn Europese regels daarover... En Europa dwingt af dat je een scheiding hebt in de administratie. En daar houdt het een beetje bij op. En je ziet bijvoorbeeld ook uh, het voorbeeld wat nu heel vaak gebruikt wordt, uh, uh, Zwitserland. Zwitserland is weliswaar geen EU-lid, maar volgt wel de Europese regels meestal op. En in dit geval hebben ze ook die scheiding uh, niet gebracht. Uh, en een hele aansprekende voorbeeld is natuurlijk ook Duitsland. Even, daar dus je... Zwitserland heeft wel voldaan aan die, uh, de EU-regels, maar die hebben alleen administratieve scheiding doorgevoerd. Dat is wat u zegt. En Nederland is all the way gegaan en heeft er twee aparte bedrijven van gemaakt. Klopt, ja. Uh, waar in Zwitserland, zeg maar, uh, zij geen uh, scheiding hebben aangebracht. Uh, uh, in Duitsland hebben ze dat wel gedaan. Ze hebben, zeg maar, een administratieve scheiding aangebracht. Uh, hebben wij in Nederland, uh, of uh, althans uh, op voorstel van de VVD in 1995, uh, is er voorgesteld om een totale scheiding aan ja, te brengen. en daarmee is Nederland het braafste jongetje van de klas geweest. We hebben de Europese regels echt helemaal lijnrecht doorgevoerd. Klopt, dat hebben we gedaan. En uh, je kan het ook zien als een experiment wat uitgevoerd is. Uh, en nu ook de conclusie trekken, uh, ook uh, richting de toekomst van... Uh, het is een uh, experiment geweest wat ge mislukt is. En laten we dan ook weer terugkeren. Want ik kan me niet voorstellen dat landen zoals Duitsland... die nu geen scheiding hebben tussen de vervoerder en de infrastructuur... Uh, dat die wel ons voorbeeld gaan volgen. Want die zien natuurlijk wat er allemaal fout kan gaan. De vraag is natuurlijk wel of al die problemen waar we nu tegenaan lopen... één op één terug te voeren zijn op die splitsing. Uh, nee, zeker niet... Uh, uh, maar het begint natuurlijk wel daarbij. Uh, uh, want op het moment dat je de splitsing hebt... heb je allemaal verschillende bedrijven die over hun eigen ding gaan. Je, je hebt veel minder flexibiliteit. Je kan medewerkers niet makkelijk zeg maar, uh, uh, uh, uh, uh, bewegen om iets anders te gaan doen binnen de organisatie. Want je hebt uh, aparte bedrijven die daarvoor verantwoordelijk zijn. Hetzelfde zie je nu ook met de onderhoud. Uh, ProReal heeft allemaal onderaannemers. Dus daar heb je een marktwerking binnen de marktwerking. Uh, allemaal onderaannemers die onderling met elkaar moeten concurreren. En dan, dan zie je toch zeg maar dat uh, uh, zij uiteindelijk weer concurreren op uh, kwaliteit. En dan is uh, de spoor uiteindelijk het slachtoffer. Met als gevolg natuurlijk de reiziger die de grootste slachtoffer is. In uh, de volkslandcolumn uh, gebruikte gisteren Sheila C. het woord systeemautisme. Waarmee ze bedoelde dat niemand meer verantwoordelijkheid durft te nemen voor wat voor onnozele actie dan ook. Uh, binnen, de, binnen de NS en binnen ProRail. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ik ben het daarmee eens, eh, want eh, je ziet toch, zeg maar, dat. Eh uh, waar vroeger gewoon besluiten aan de basis uh, genomen konden worden... waar vakmensen stonden en die wisten waar het over ging... Dat nu, dat nu de besluitvorming een stapje hoger gezet is. En vervolgens is natuurlijk de vraag bij die mensen... Van, hebben ze daar verstand van? Veel te veel managers aan de top... Uh, uh, die eigenlijk niet weten van waar het allemaal over gaat. Uh, en uiteindelijk uh, durft niemand die besluiten te nemen. Ja, want vroeger als er een probleem was... verderop, verder weggelegen bij een, of bij een station... dan ging gewoon de stationsmanager, die liep het spoor op... en die loste het probleem op. En daar gewoon handen de mouwen we werden gestoken en het maakte niet uit wie het deed, het werd gewoon gedaan. En uh, je, je ziet zeg maar, ook niet de verhalen die daarover verteld worden: van uh, uh, die flexibiliteit die toen er was, uh, die zorgde ook ervoor dat problemen. Toen kwamen ook problemen voor, toen sneed het ook, en, maar toch werden die snel, sneller opgepakt. De stelling van vandaag is: NS en Pro Rail moeten weer één bedrijf worden en 1400 keer is gestemd. Uh, 92% is het eens met onze stelling en 8% niet. Dat mag je een serieus signaal aan de politiek uh, noemen, lijkt mij. Ja, mij ook. Volgens mij is dat ook nog niet eerder gebeurd... dat zoveel mensen eensgezind op hetzelfde knopje hebben gedrukt. En uiteindelijk zie je zeg maar, dat het de reiziger, de reiziger niet uitmaakt... van uh, wat de logo is op de treinen en op de rails... Uh, als ze maar vervoerd kunnen worden. Het zal ze echt worst wezen van uh, hoe de organisatie... zij willen gewoon vervoerd worden. En als ze zien dat het in andere landen... waar die scheiding niet zo dogmatisch doorgevoerd is als in Nederland... dat het daar beter gaat, dat je dan toch ziet... Zeg maar, dat mensen uh, ook graag die kant op willen neigen... en uh, die scheiding weer terug willen brengen. Een van de reacties op de website luidt, iemand schrijft, ik snap dat de SP graag één grote monopolist wil, liefst onder direct staatsbestuur. Maar de praktijk heeft talloze maanden unaniem uitgewezen dat dit algemeen ook leidt tot bureaucratie, inefficiëntie, hoge kosten en matige kwaliteit. Wat vindt u daarvan? Uh, ik durf uh, de stelling aan dat uh, juist uh, de marktwerking veel meer bureaucratie teweeg heeft gebracht. Uh, alleen als we het over de concessie hebben. Dat zijn de voorwaarden waarmee zeg maar, de vervoersbedrijven mogen opereren. En daar worden heel veel juristen aan het werk gezet. Om te kijken van hoe ze nou die voorwaarden moeten opstellen. En vervolgens als die voorwaarden eenmaal zijn. Hoe ze dat vervolgens kunnen ontwijken of ontduiken. Uh, dus uh, uh, de bureaucratie is juist tot stand gekomen door die hele marktwerking. En ik zou zeggen van. Uh, Laten we ook bijvoorbeeld om, naar de landen om ons heen kijken. En daar zie je zeg maar dat daar veel minder bureaucratie is. Maar ook veel meer efficiëntie op het moment dat we weten wie waarvoor verantwoordelijk is. En uh, uh, uiteindelijk is het natuurlijk ook aan de politiek... om ervoor te zorgen dat de bureaucratie geschrapt wordt. Maar is het ook niet een beetje een standaard SP-reflex... om tegen privatisering te zijn? Nee, zeker niet. Uh, uh, de bakker om de hoek uh, die kan wat mij betreft gerust geprivatiseerd worden. Is al geprivatiseerd, uh, kunnen we wat mij betreft ook zo houden. Uh, maar hier gaat het uh, om grotere belangen. Het gaat hier om reizigers die vervoerd moeten worden. We hebben een van de drukste uh, brede spoorwegen van de wereld. Uh, uh, en op het moment zeg maar, dat hij gewoon graag wil dat de reiziger op een goede manier vervoerd wordt... dan wil je dat daar ook democratische zeggenschap is. En We wie hebben... heeft dat democratische zeggenschap? Dat is toch de Tweede Kamer. En als wij daarover mee kunnen praten... dan waarborgen wij uiteindelijk de belangen van de reizigers. We hebben vanmorgen gesproken met Jacques Monash... Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Die is ook heel goed, heel erg beu wat er allemaal gebeurt. Jullie plan is voor hem niet onbespreekbaar, zegt hij. Maar hij ziet wel haken en ogen. Je krijgt te maken met een nog groter bedrijf... en dat maakt de aanrijtijden van technici... om het spoor vrij te maken niet per se korter... Wat vindt u daarvan? Ik denk dat dat de details zijn. Want ik kan me niet voorstellen zeg maar, dat op het moment dat je één bedrijf hebt... dat je dan alle, alle monteurs en technici op één plek moet stationiseren. Dat is nu ook niet het geval bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat. Dat is nu het geval bij Prolum, nu al niet. Dus uh, waarom je dan vervolgens uh, dat zou moeten doen in een nieuw bedrijf... Uh, lijkt me uh, ook niet logisch om dat te doen. Dus ik zou zeggen van uh, uh, laten we de bedrijven samenvoegen. Dat brengt flexibiliteit. En juist ook bijvoorbeeld die machinist die opeens een probleem op het spoor ziet... die kan dan ook zelf sneller zeg maar, uh, ingrijpen op het moment dat hij onderdeel is van één bedrijf. Iemand van ProRail die zei vanmorgen tegen ons... dat alle, op, uh, op alle operationele diensten al samengewerkt wordt op cruciale posten... zoals de verkeersleidingsposten bijvoorbeeld... Um, dat belooft niet veel goeds, denk ik dan, op het moment dat hij zegt... er wordt al veel samengewerkt. Blijkbaar wordt dat dus uh, niet goed samengewerkt. Of uh, er zijn samenwerkingen waarbij niet, alles, uh, niet over alles gaat. Hè. En dan uh, kun je natuurlijk bijvoorbeeld uh, uh, die controleposten noemen... waar zeg maar, nu wel fysiek mensen bij elkaar zitten. Maar uiteindelijk, als er toch weer besluiten moeten genomen worden op een station... dan moet dat weer via middenlaag en uiteindelijk weer de, de top bereiken... voordat het het andere bedrijf ingeschakeld kan worden. En uh, uh, op die manier zorg je nog steeds ervoor... dat er weliswaar een samenwerking is op, op een bepaald plek. Maar toch niet helemaal in de hele organisatie. Omdat toch uh, machinisten steeds zichzelf meer als een medewerker van NS zien. En de technici bijvoorbeeld uh, zich een medewerker van ProRail. En niet verbonden voelen aan het hele spoorsysteem. Waar dat vroeger nog wel het geval was. Maar is het... Het echte probleem in dit soort bedrijven, en ik ben bang in heel veel meer bedrijven... niet dat, dat, dat men elkaar gek maakt met al die managers die zich overal mee bemoeien. Ik denk het wel dat het hier ook zeg maar, het geval is. We hebben natuurlijk twee bedrijven met twee managerslagen, twee toppen, twee raad van commissarissen... Uh, dat uh, kost allemaal natuurlijk ook geld, uh, naast het feit dat ze elkaar uh, gek maken. Uh, maar ik zou zeggen, van op het moment dat je die bedrijven samenvoegt... zorg er in ieder geval ervoor dat het aan de bovenkant ook flink gesaneerd kan worden. En dan kunnen we met het geld dat we daarmee besparen... ook gewoon uh, mensen zeg maar, aannemen die aan de onderkant het uh, echte werk kunnen doen. Als nu die, die fusie, uh, de, het weer opnieuw samenvoegen en het weer één bedrijf maken... onbespreekbaar blijkt, zou u dan wat willen gaan doen... aan de, de hoeveelheid managers en leidinggevenden binnen deze twee bedrijven? Jazeker, ja. En wat zou je daar dan willen gaan doen? Uh, ik kan me voorstellen zeg maar, dat uh, uh, we in ieder geval... Uh, uh, uh, de, uh, bijvoorbeeld uh, een deel van de raad van commissarissen kunnen schrappen. Uh, we kunnen uh, minder directeuren bij, bij bijvoorbeeld de NS aanstellen. Uh, want er zijn nu uh, die, meer directeuren zeg maar, die eigenlijk uh, over hetzelfde gaan... En dan is de vraag van waarom hebben die mensen nodig, uh, maar ook bij de middellagen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook de vraag van uh, wat is er nodig in een organisatie. En op dit moment zie ik bijvoorbeeld dat er met die sneeuwval er uh, veel te weinig uh, technici waren die uiteindelijk het echte werk moesten doen. Ik heb mailtjes gekregen van sommige medewerkers die echt overuren hebben moeten maken. Dat ze van de ene storing naar de andere moesten gaan. Er waren te weinig mensen. En als je mij vraagt, dan heb ik liever dat daar meer mensen aan het werk gaan die echt ervoor zorgen dat de treinen blijven rijden. Dan bijvoorbeeld een paar directeuren in een kantoor zitten die eigenlijk te weinig weten van wat er daadwerkelijk aan de hand is op het spoor... en die ook echt verstand van zaken hebben. Voorzat Basjeer, Tweede Kamer, met voor de SP. We gaan naar de luisteraars. Luister u alstublieft mee. De stelling van vandaag is... NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Bent u daarmee eens of oneens SMS naar 7070? 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl... of twitteren hashtag Stam.ns. En ProRail moeten weer één bedrijf worden. Stam.nl, goedemiddag. Mevrouw Peters, de beeld. Ik ben helemaal voor de stelling, maar ook dat het weer statenbedrijf wordt. Hetzelfde met nutsbedrijven, zo populair gezegd, gas en licht. En ook bijvoorbeeld weer de P PTT en de postbank samen. Eén bedrijf en niet meer die marktwerking, want het is allemaal scheef gegaan. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Met Dirk van der Weert, de Amersfoort. Goedemiddag. Dag. Ik ben het helemaal eens met de stelling. Het is goed om het bedrijf weer... Eén bedrijf te maken, zodat de reiziger weer weet waar hij aan toe is. En dat hij weer gewoon op tijd uh, gereden wordt. Want als het één bedrijf wordt, dan gaat dat weer goed komen, denkt u? Als het één bedrijf wordt, dan staat iedereen weer voor dat ene bedrijf. Nu zijn er twee bedrijven. En het ene bedrijf kan zelfs het andere bedrijf tegenwerken als het om de financiën gaat... Dus het is beter om dat weer samen te voegen. Hoe bedoelt, u dat? Bedrijf... Hoe bedoelt u dat? Als we elkaar tegen kunnen werken financieel? Uh, je kunt elkaar tegenwerken. Op het moment dat je geld tekort komt... kun je er ook voor zorgen dat je weer geld krijgt om dingen te blokkeren, zeg maar. Oké, okay, dank, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met uh, Jan Wolzak. Dag. Uh, nou, dat is tijd te rijden. Ik uh, wou reageren op de stelling. Ik uh, ben het wel eens met de stelling. Maar ik denk dat de politiek het onmogelijk gemaakt heeft in het verleden... om nog weer terug te gaan. Dat betekent dat we op dit moment al vijf verschillende persoonsvervoersbedrijven hebben op het spoor. En daarnaast nog een stuk of tien, twintig goederenbedrijven. Die worden allemaal geleid door dat ProRail. Het grote probleem van ProRail is dat er veel te weinig mensen zijn om in die situatie, die specifieke situatie van een Winter, de zaak bij te kunnen sturen... Uh, we wordt verwezen naar Zwitserland door uw gast. Nou, in Zwitserland werken het dubbele aantal mensen bij de spoor... waarover ook verschillende spoorbedrijven zijn. Werkt... En dan nog één opmerking. Er wordt heel vaak gezegd in andere landen. In andere landen komen ook vertragingen voor... en die worden vaak over het hoofd gezien. Maar heeft u zelf iets met het spoor? Werkt u daar? heeft u daar gewerkt? Ik, ik heb daar gewerkt. Oh. En ik was zelfs verkeersleider... Bij ProWheel Wat, dus. Toen nog NS, heel veel verkeersleiding. En het is wel zo dat door het opknippen van verschillende verantwoordelijkheden... mensen zich dus gewoon zich niet mogen bemoeien met de andere vervoerder. Ja, en, en daar zit een heel belangrijk deel van het probleem, lijkt mij. Nou, uh, ik, ik zal u vertellen dat in, uh, ik heb heel lang bij het spoor gewerkt. En heel veel winters meegemaakt. Maar vroeger had je dus mensen op stations werken. Ik weet niet of u nu wel eens met spoorreis, maar 80% of 90% van de stations werkt helemaal niemand meer. Daar liggen wel wissels. Die ja. worden bediend van grote afstand. Dus er is niemand meer die uh, naartoe kan gaan om ze uh, bij te sturen. En dat is het grote probleem. Dat doen ze in Zwitserland veel beter. Daar hebben ze veel meer mensen apparaat die op dat moment die wissels vrij kunnen maken van sneeuw en andere zaken. Want de Perronchef en dat soort mensen die zijn gewoon weggesaneerd. Als u het noorden van Nederland, waar ik nu woon, bekijkt... dan wordt uh, Stavoren tot Nieuwe Schans vanaf één plek bediend. Oké, okay, dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met Frans. Hallo. Met Frans. Dag Frans. Uh, ik ben het even met de en. Uh... Alles wat er gezegd is, dat zou ik ook willen zeggen. Ik alle een moeten weer staatsbedrijf worden. En ik zou van de NS als directeur-generaal willen hebben... die meneer die bij u in de studio zit, want het is een heel verstandige meneer. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, eens met de stelling. Ik probeer dit niet ideologisch te bekijken. Ik ben niet tegen privatisering, maar voor mij is de centrale vraag... werkt het bij de NS? Is het nu te vaak te gebleken, denk ik, dat die privatisering en de opdeling niet gewerkt hebben... Neem ook alsjeblieft weer schoonmakersdienst bij de NS. Ook het schoonmaken is afgesplitst en geprivatiseerd. Geef die schoonmakers goed salaris en hun beroeps-eer terug. Het zal misschien wat duurder zijn, maar het verdient zich terug, want deze goedkoop is duurkoop. Nog één opmerking. U had een week geleden Jan van Ginneke te gast in casa Luna. Ja. Die gaf af op bijvoorbeeld PVV als, als dan uh, populistisch rechts en ook de SP dus als dan populistisch links. Ik vind het een verstandig idee van de SP. En ik zou toch wijs zijn voor voor D66'ers en voor CDA's, om niet alles wat van SP en VVV komt meteen als populistisch af te doen. Oké, okay, dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, ik ben het eens met de stelling. Uh, alles wat op dit moment uh, uh, de spoorwegen dus, die weer gewoon gekoppeld moet worden als een staatsbedrijf. Het is namelijk het volle, alles wat door het liberalisme is veroorzaakt... en dat is dus uh, heel wat, gezondheidszorg, energie, noem maar op... dat is zo langzamerhand een grote fiasco geworden. Is een fiasco geworden. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Ben ik aan de beurt? Ja. Jo. Mijn ervaring het volgende. Ik ben 91, ik rijd regelmatig met de spoorwegen. Daar komt over bij mij aan zijn ramp... Het is één grote puinhoop. <tijds> op de stations is niemand meer van de spoorwegen. De meeste wachtkamers, zeg maar, 80 zijn weg. Als ik ergens maar wachten op een trein, dan moet ik buiten in de kou staan. <tijds> het, is één, het, is, het lijkt wel een bananenrepubliek. Maar u zegt, ik ben 91, dus u kunt het heel goed vergelijken met vroeger. Was het vroeger nou zoveel beter of is dat ook maar, maar een herinnering? Ja, vroeger had je uh, stoomtreinen... Die regelmatig op tijd reden. Je had wachtkamers. Je had op elk station personeel die je vriendelijk te woord stond. Als ik nu in Goes aan het station kom, dan is om half twaalf is het loket dicht. Dan moet nog zo'n blikken kast om daar wat aan te rommelen. Ik kan nergens zitten, want de wachtkamer die prima was, die is weggesaneerd. Als je in Dordrecht ziet, een groot station, er is geen enkele plaats waar ik even kan wachten, warm kan zitten. Als ik in Dordrecht in moet piepen, zo met dat ding. dat is op het eerste perron. Als ik dat vergeten stak, op het tweede perron, kan ik opnieuw door de tunnel terug weer. Ja, ja. En, en die dingen die zijn heel slecht aangegeven. Ja, ik begrijp het. Da dank voor het bellen. Dank u wel. Dag. Sam.nl, goedemiddag. Ja, met Bert Hoogendoorn. Dag. Ik ben het eens met de stelling. De, dezelfde reden als we de voorgangers ook al gezegd hebben. Uh, sinds het geprivatiseerd is, is het ja, een, een groot afstemmingsprobleem. Want het is duurder geworden. En het afstemmingsprobleem is natuurlijk weer gebreken na die vrijdag dat het sneeuwde. En uh, wat mij verbaast is, mensen gooien het op de wissels. Maar als je dat van tevoren weet, dan zou je het organisatorisch dat zo uh, voorbereiden dat je dat zegt, dan zetten we andere dingen in, of andere middelen. Ja. Okay. Mijn zoon was die dag uh, naar mij onderweg, die heeft uh, na twee uur sms en die en toen zei ik, ja, er is wel een trein, maar er is geen personeel. En ik denk ik nou ja, dat kan toch niet? Is gewoon. Uh, ja, blijkbaar gemoed. Nou, ja. dank, dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Cool. Spreek ik even met niemand? Ja, u, spree u spreekt met Frank Je bent in de uitzending. Oh, ik ben een hele oude machinist. Ik ben in 1942 op het spoor gekomen. Ik heb nog 15 jaar op stoom gezeten. Kijk. En toen was die fusie net achter de rug van de staatspoolwegingen... en de Gelderse traanweging en dat allemaal. Want voor die tijd was het ook een grote rommel. Als er een machinist een half uurtje eerder kon vertrekken voor de een aansluiting was, dan deden ze dat toen. Ja, ja, maar in uw tijd, de tijd dat u actief was, als er een probleem was met een wissel, wie greep er dan in? Dat, toen waren er veel meer wegwerkers in. Dus, toen stond er bij elke een drukkruispunt stond een, een ploegje. Die was daar dag en nacht bezig. Daar brandden toen wel uh, uh, uh, gasplatten. Maar er stond altijd een ploegje bij al die wisselen. Maar omdat er ook veel meer personeel was, gewoon personeel. Oké, okay, dank, dank voor uw reactie. Dank u wel. Uh, Fasjad Barsier, Tweede Kamer voor de SP. U heeft uh, meegeluisterd uh, om met die laatste man uh, te spreken. Uh, die nog met, hoe zei, onder stoom gereden heeft, met stoom gereden heeft? Ja. Dat waren letterlijk andere tijden. Zeker, ja. ja. Maar uh, je ziet zeg maar, ook dat je juist de ervaringen van die mensen ook natuurlijk kunt gebruiken... En je kan het natuurlijk allemaal wegschuiven zoals de VVD dat doet. Van ja, Het is toch allemaal het verleden en in de toekomst is alleen maar meer marktwerking. Maar daar geloof ik niet in. En het sterkt mij echt erin dat al die mensen zeg maar, die gebeld hebben het eens zijn met de stelling. En ik zal ze meteen ook bij het debat hierover wijzen zeg maar, op deze uitzending. En de VVD, maar ook alle andere voorstanders van die marktwerking... die kunnen niet wegkijken voor het feit dat de mensen het nu wel genoeg vinden. En dat ze wel terug willen naar die samenvoeging van die bedrijven. Maar is er wel een weg terug? Uh, wat mij betreft wel. Er werd net een kritische noot geplaatst door een van de luisteraars. Die zei van uh, ja, er zijn veel meer spoorbedrijven die op dit moment over de rails rijden. Uh, maar dat hoeft elkaar niet te bijten. Uh, want bijvoorbeeld uh, Zwitserland wordt vaak genoemd. Uh, daar zijn de, meer dan dertig vervoersbedrijven, meestal regionale vervoersbedrijven, die gewoon naast de hoofdrail en de, naast de hoofdtreinendienst zeg maar, gewoon kunnen blijven functioneren. Dus het allerbelangrijkste, want daar ging destijds de hele opsplitsing ook over... er moest concurrentie komen op het spoor. U zegt, dat is op zich helemaal niet strijdig met de gedachte... om de NS en ProRail weer één bedrijf te maken. Nee, dat is helemaal niet strijdig. Je kan gewoon de goederenvervoer blijven rijden zeg maar, over de infrastructuur... op het moment dat de NS en ProRail zijn samengevoegd. Daar kun je goede afspraken over maken... en uiteindelijk hebben we ons als Kamerleden daarvoor... om toe te zien dat het allemaal goed gaat. Het moet kunnen. Het verhaal van Zwitserland, zegt u, dat is op zich vergelijkbaar. Dat is ook nog een onderdeel van de discussie, zo meteen. Jazeker. Ja, wat mij betreft wel. Want de minister bracht zelf zeg maar, het onderwerp Zwitserland ter sprake. En we kunnen natuurlijk heel veel van Zwitserland leren, want daar hebben ze veel meer sneeuw en ijs maar toch veel minder problemen. En ze gebruiken het spoor ook veel meer dan bij ons. En toch zie je zeg maar, uh, dat daar veel minder problemen zijn. Dus we kunnen daar veel van leren. En, en wat we misschien vooral kunnen leren... is dat je niet per se in alle opzichten helemaal moet doen wat uh, hoeft te doen wat Brussel zegt. Klopt, Dat hebben de Duitsers ook geleerd, blijkbaar die les, en wij niet. Farshad Basier, Tweede Kamer voor de SP. De, de minuutje die u meekrijgt van ons in deze Kamerdebat... is dat 92% van de 1700 stemmers uh, 92% het eens is met de stelling... NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Dank. De, de, de graag gedaan en het stelt mij ook zeg maar, dat zoveel mensen de stelling steunen. Dank wel. Je. Je. Goed. Zometeen, op deze de Radio 1, dit is de dag. Thijs, wat ga je ja, doen? Ja, wij gaan het ook nog even over de NS hebben met uh, Han Noten. dat is de oud directeur van de NS. En uh, als ik goed geïnformeerd ben, gaat hij zeggen dat het veel beter is dan vroeger allemaal. Niet helemaal ons beeld, maar gaat, uh, in die trant gaat hij praten. Dus ik dat wordt beheer. interessant. Verder uh, short-track schaatser Shinky Knecht. Dat is een leuke Friese jongen. Met uh, Chinese voorouders, geloof ik. Daarom heet hij Shinky. Uh, die de wereldtop bestormt. Hij, kan, uh, hij, hij heeft van het weekend een hele belangrijke wedstrijd gewonnen. En over een paar weken zijn de wereldkampioenschappen waar hij naartoe gaat. En Bart Nietrouw, die is van uh, de SGJ. Dat is een orthodox protestantse hulpverleningsinstantie. Over uh, misbruik in de protestantse kringen. Kijk eens Dat allemaal zo meteen in dit is de dag. tijdens van de Brink op deze zender Radio 1 na het uitgebreide NOS-journaal. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Nacht.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 Elke vrijdagnacht van 2 tot 7. Ik zie graag iets wat mooi is. Pittige gesprekken. Ik vind vrouwen zo interessant, maar ik begrijp er geen bal van. Bijzonder amusement. Wat heeft u zachte like dij? En een vleugje actualiteit. Er is in onze maatschappij überhaupt een vermindering van autoriteit. Deze week live in het laatste uur. Bioloog, onderwijskundige en medeoprichter van het Hellingen Instituut Nederland. Jan-Jacob Stam. Nachtvluchten. Vrijdagnacht tussen 2 en 7. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.